Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Gemiddeld zo'n 8,5 miljoen Nederlanders hebben thuis de overwinning van Oranje op Uruguay gezien. Net na het fluitsignaal keken zelfs 9,5 miljoen mensen naar de feestvierende Nederlandse spelers. De halve finale is daarmee op basis van het aantal thuiskijkers de best bekeken wedstrijd van het WK. Morgen wordt het totale kijkcijfer bekend als duidelijk is hoeveel fans de halve finale buitenshuis hebben gezien. Directeur Henk Kessler zegt dat de KNVB duizend extra kaarten aan de FIFA heeft gevraagd voor de finale. Daarmee zou het totaal aantal beschikbare kaartjes voor Nederlandse fans op zo'n 6.000 komen. In totaal kunnen er 84.000 mensen de finale in het Soccer City Stadion in Johannesburg bijwonen. In Afghanistan heeft een NAVO-luchtaanval vijf Afghaanse militairen het leven gekost. Ze wilden een hinderlaag leggen voor opstandelingen toen een NAVO-toestel plotseling op hen begon te vuren. Een woordvoerder van het Afghaanse leger veroordeelde het incident en wees erop dat het niet de eerste keer is dat Afghanen omkomen door kogels van bondgenoten. De NAVO stelt een onderzoek in naar het Friendly Fire incident. Nederlanders gaan de laatste jaren steeds vaker op vakantie naar Duitsland. Het gaat dan vooral om korte vakanties, waarbij Nederlanders graag even de grenzen oversteken naar het Sauerland en de Eifel. Van alle korte buitenlandse vakanties werd vorig jaar 38% in de Duitsland doorgebracht. In 2002 was dat nog 27%, dat blijkt uit cijfers van het CBS. Duitsland is daarmee voor een korte vakantie populairder geworden dan België. Voor een lange vakantie gaan Nederlanders nog steeds het liefst naar Frankrijk. Maar ook hier is Duitsland duidelijk in de opkomst, zegt het CBS. Het weer, zon, maar vooral in het noorden en noordwesten ook bewolking. Waar vanmiddag en vanavond wat regen kan vallen. Het wordt 20 graden op de wadden tot 26 in het zuidoosten. Morgen vrij zonnig en 23 tot 30 graden. Dit was het.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 Met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zommerrit.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 Side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 myself to sleep at night.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 Van je helden Zijn we nummer één, de baas over de velden, dat zie je toch meteen. Met Roben op de vleugels en van Persie in de punt, laten we geen tegenstander heel. Wij zijn sterk als een leeuw. We zijn er bij en dat. Maar toch I'm Bershani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 Cold. Well, yes, then you'll know You're in and you're out You're up and you're down You're wrong when it's right It's black and it's white We fight, we break.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 corrir Mars Neonartu <tries> Dolpen for orange Schiet nu die bal maar heel hard. from